De komende ochtend wordt het dode dier aan wal gehesen. Hij zal worden onderzocht door natuuronderzoeksinstituut Naturalis. De ruzie in de partij van de Franse oud-president Sarkozy is bijgelegd. De splitsing tussen de bestaande partij UMP en de nieuwe partij Verenigd UMP is teruggedraaid. Dat is de uitkomst na overleg tussen de rivalen voor het leiderschap Copé en Fillon. Na het vertrek van Sarkozy als partijleider waren Copé en Villon beide kandidaat om hem op te volgen. Ze kregen ruzie en dat leidde tot splitsing van de partij. Na moeizaam overleg is nu afgesproken dat de UMP-leden volgend jaar opnieuw naar de stembus gaan om een nieuwe partijleider te kiezen. De dode parachutist die vanmiddag bij Teuge werd gevonden is een inwoner van het Brabantse Schijndel. De familie van de man is geïnformeerd. Het lichaam van de parachutist werd aan het begin van de middag in een weiland gevonden. Volgens de politie is de man al op zaterdag 8 december uit een vliegtuig gesprongen. Dat was opgestegen van vliegveld Teugen bij Apeldoorn. De politie onderzoekt wat er is misgegaan. De loden leeuw voor de irritantste tv-reclame van het afgelopen jaar gaat naar een spotje van Zalando. In dat spotje verandert een niezende vrouw bij elke nies van kleding. Het beeldje van de Lode Leeuw wordt uitgereikt in het consumentenprogramma Radar van de Tros. Het zalander spotje kreeg 62 van de stemmen. De Lode Leeuw persoonlijkheidsprijs ging naar Patricia Pai. Voor haar optreden in het spotje voor het miljoenenspel. Dan het weer nog. Vannacht bevolkt en plaatselijke bui. Het koelt af tot een graad of drie. Overdag in de ochtend nog buien, in de middag geleidelijk droger. En het wordt een graad of zes. Dit was het NOS Journaal.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 Uh, iedere zaterdag in de NRC. Uh, we hebben een heleboel besproken het eerste uur... maar we hebben bedacht dat we met u gaan puzzelen tot twee uur... en dat we de boel gaan omdraaien. U gaat nu geen cryptische omschrijvingen van hem oplossen... maar u gaat ze zelf bedenken. Wij zijn al uh, afgetrapt, we hebben al afgetrapt met het woord Vicky. En ontzettend veel mensen hebben daarop gereageerd. Uh, bijvoorbeeld, tijdens oud en nieuw gaat het erin. Handig hondje in vuur en vlam. Hotdog ben ik heel vaak tegengekomen. Helle hand. Helle hond. Hond van Alicia Keys. Die begrijpen we niet zo goed. Vuurig hondje. Brandweerhondje. Uh, warmbloedig huis. Die van Alicia Keys. Nou. Uh, wat is er nog meer? Pyrohondje. Uh, weer hotdog. Verbrande pink. Je vinger branden. Vuurig hondje, maar geen echte ras. Nou... Uh, Jelmer, wat vind je van de, van de inzendingen? Ja, ik ben, uh, ik ben, uh, ik ben uh, blij verrast. Het ja. is een uh, ongelooflijke hoeveelheid. En heel veel creativiteit zit ja. er uh, bij onze luisteraars. Of bij jullie jouw ja, luisteraars. Want Voordat we, we, er zitten we, hele leuke dingen bij. En een winnaar uh, uitkiezen, gaan we eventjes... Uh, naar Mark, want u kunt namelijk ook bellen, 0800-1121. Ik zeg het nog even. Uh, Twitteren, Kazeluna, en ook mailen, kazeluna.ncv.nl. En via Facebook, het kan allemaal. Ik hoop dat we het een beetje allemaal rondkrijgen, maar uh, we streven niet helemaal naar volledigheid. We vinden het al heel leuk dat u meedoet. Mark. Goedenacht met uh, Mark. En wat? Uh, je hebt ook meegedaan aan de Fikkie-omschrijving? Aan de ja, ik had hem voor het... Uh... Voor het verstrijken uh, van één uur had ik Ik had ver... heel snel, hè. Ik kwam echt zo, zo binnen, eigenlijk. <tie> en? Uh, het gaat handig lopend. Het gaat... Ik versta niet helemaal goed. Het gaat handig lopend. Het gaat handig lopend. Oh, lopen. Het gaat handig lopend, met een D aan het eind. Maar waarom lopend? Lopend, een vuurtje, Ja. Een ja. En een maar Vicky loopt natuurlijk niet altijd, hè? Een fikkie staat juist op één plek. Ja, nee, maar je hebt er ook een lopend vuurtje. Ja, oké, okay, maar, ja, maar we moesten niet vuurtje omschrijven, maar we moesten fikkie, fikkie omschrijven. omschrijven. Nee, oké. Okay. <laughs> nah. Nou, we zijn <laughs> wel streng, dat geef ik toe, maar... Ja, ik snap het. Maar Mark, ben jij een, een, een puzzelaar? Maak je altijd de, de, de scripto? Of, uh? Nee, ik deed al was de televisie, op de radio uh, zo'n ezo-cryptogram. Ja. En dan vond ik zo'n boekje en dat gaf het aan andere mensen We vonden het boekje ja. vaak te moeilijk, dus... Oké, okay. <laughs> goed. Oké, okay, dankjewel. Heb, heb je nog nagedacht over landgoed? Ik had hem niet gehoord, maar... Landgoed, ja, we hebben net kort voor één nog een nieuwe erin gegooid. Om een omschrijving een, een, bedenken voor landgoed. Maar goed, dat, uh, daar komen we zo meteen op terug. We gaan eerst Vicky afmaken. Meneer Pruijs. Oké. Okay. Dank je wel, hè. Dag. Dag. Ja, goedenacht. Goedenacht. Zeg het maar. Ik had uh, bedacht... Uh, dan moet ik het even denken, dan ben ik weet. Lijkt <laughs> uh, wel. Een vuurig blaffertje. <laughs> En vuurig blaffen. Ja, fikkies blaffen wel altijd. Een uh, vuurig blaffertje? Ja. ja. Ja? Nou, ik vind hem, ja, vuurig. Van een, van een fikkie zeg je over het algemeen niet dat het vuurig is. Hè? Het een vurig vuur. Dus Ik zou hem dan nog iets meer omschrijven, dat vuurig... Uh, of dat fikkie, hè? Dat, het, dat, je, dat je hem niet benoemt... maar dat je, dat je hem meer in een beeld probeert te vangen. Maar ik vind, uh, ik vind, hem, wel, ja, vind ja. hem wel goed. Oké. Okay. Ik, ik vrees dat u niet de prijs gaat krijgen, meneer Bruis. Oh, nou ja. Dat is <laughs> nee hoor, dat geeft helemaal niet. Het is toch een spel? Zo is het. Ja, en een landgoed, daar kunt u ook alvast even mee aan de gang. Ja, Misschien nou... dat we u later nog even horen. Oké. Okay. Ja, dag. Dag. dag. Dolly dan. Ja, hallo. Ja, we hebben heel veel korte telefoontjes waarschijnlijk uh, dit komende uur. Ja, want uh, ik wou nog even zeggen dat ik uh, volkomen verslaafd ben uh, aan de crypto ah. Al jaren. Oh, en dit... ik ben blind, dus... Uh, uh, iemand moet het mij altijd opgeven. Ja. Vanwege de, de hokjes en de corresponderende letters en zo. Maar uh, ik, ik kan niet zonder het cryptogram. Dan ben ik helemaal radeloos. Ja. Uh, als er niet iemand in de buurt is om mij even te dicteren. Maar he, he, bent u ja. al verslaafd gegaan aan het cryptogram... voordat u blind werd? Of, of, of al... Ja, toen cryptogram nu, deed ik de Groene al altijd. Ja, ja. Maar sinds ik blind ben, doe ik de scripto. Hm, hm. Maar is er dan uh, geen uh, braille? Is hij uh, niet in braille verkrijgbaar? Nee, we zijn wel bezig nee, met niet, een... Uh... Nee. Niet, niet in de vorm van, van een puzzel, hè, met uh, horizontaal en verticaal en zo. Ja. Dat, uh... Maar is dat... Uh, ik weet niet, uh, uh, hebt u vroeger wel kunnen zien? Ja. Ja? Nee, maar sommige mensen worden blind geboren... en anderen worden gewoon tijdens hun leven blind. Maar uh, ja. is het dan moeilijker als je blind bent, omdat je het niet ziet... Nee, makkelijker, want je kunt je veel beter concentreren. Ah, ja? Want ik, ik droom zelfs de oplossing. Maar, maar ik ziet u ook uit. letters in uw uh, hoofd? Uh, bijvoorbeeld. Ja, en ik, lees, en ik lees het van rechts naar links. Heel typisch. En dan ziet u al... U weet ook waarschijnlijk met, met, met, meteen... uit hoeveel letters een woord bestaat. Ja, ja. Dan zie je. Grappig. Ja, dan denkt u een beetje zoals ik, maar... En uh, do doet u er altijd ja, aan? Ja, ik, ik, ma ik maak ze ook zelf. Maar doet u, de, heel even, doet u er lang over voor de, voor de crypto afwezen? Nou, We hebben het laatst met een wekkertje erbij uit het boekje... om te kijken of we aan de kampioenschappen mee kunnen doen. Maar we haalden het half uur niet, dus uh, ja. we zaten er net boven. Maar goed, wat leuk dat u dan deze uitzendingen hoort. En, uh, uh, als u ja. zo'n fan bent van, uh, van Jelmer Steenhuis. Ja. Zij, is er, ja, nog, iets, ja, is is er nog iets wat u hem zou willen vragen? Dan, u bent nu toch aan de lijn. Nou, ik heb er bijvoorbeeld één bedacht en ik wil even uh, zijn uh, uh, deskundigheid erover. Ik heb: uh, door zijn openbaarmaking is de kust veilig. Tien letters. Ja, maar en ik het... ben heel slecht in het oplossen. <laughs> he? Maar het moet, ah! het, moet, het moet zijn golf breken. Wacht even, wilt u nog één keer de omschrijving vertellen? Door zijn openbaarmaking is ja. de kust veilig. En waarom openbaarmaking? Nou, een golf is een baar. Oh, openbaarmaking, ja. ja. En, dus een... en breken is openmaken. Dus door zijn openbaarmaking. En die is het open dan? Veilig. Ja, sorry, ik zeur. Maar. En ja. open? Breken? Openbaarmaken. Openmaken, maar... iets breken. Een golf breken. Ja. ja. Nou, ik, ik vind hem mooi. Uh, en ik Beetje vind dat u heel ver bent. Is... Maar er moet nog iets hier en daar aan de openbaarmaking. Maar het is wel een grappig. Ja. Ik vind hem wel grappig. Misschien een Vicky. Wat, wat, wat had, had u voor Vicky ook iets bedacht? Uh, ik steek er niet mijn hele hand voor in het vuur. <laughs> ja. Nou, ik vind hem uh, hij is wel een beetje morbide. <laughs> Goed, nee, nou, Dolly, we maar... gaan eens even kijken. We gaan eens een, een, een winnaar uitzoeken. Of nee, je... Wil je landgoed ook nog even? Ja, nou, als je nu... Ja, doe maar alvast. Schrijf hem uh, alvast. Zoiets op. Ja? als Behouden Vaar met een uitroepteken. Behouden vaart? Vaar. Met een uitroepteken. vaart Van? Behouden. Vaar. vaar. Iets als behouden vaart met een uitroepteken. Van. Landgoed? Ja, De, is het behouden vaart? V-A-A-R-T? Ja, maar dan zonder T. Want in landgoed vaar. moet er ook een T tussen. Oh, ja, zo. Ja ja ja ja, ja, ja, ja, ja. Gebiedende ja, ja, ja. wijs. Ja. ja. Goed, nou oké, okay, dan gaan we zo meteen uh, bekijken. We gaan nu eerst de Vicky even afmaken. Hartelijk dank, Dolly. Oké, okay, Ja, blijf en fijn dat ik het eventjes ja, uh, mocht zeggen. Ja, tuurlijk, ja, graag. Dus mensen, als u wilt bellen en u wilt Jelme Steenhuis iets vragen... dan mag dat ook. Zullen we eerst dan even maar... De, welke vind je het beste van Vicky? Dan zijn we even van die fikkie even Nou, ja, ik vind vond er één heel goed. Dat heet een, een lucifer erbij en woef. Maar ik vind hem ook wel heel erg... Ik vind, maar ik vind hem eigenlijk wel de beste die ik gezien heb. Gewoon door zijn, door zijn kracht, zeg maar. En dat woef dat dan weer een... Uh, een woef is, ja. dat zegt een fikkie, maar dat zegt ook een woef. En ik vind helle hond ook goed. Alleen vind ik helle, uh, in de hel brandt geen fikkie. Dat brandt echt een vuur. Dus ja, ja. dat vind ik dan net te, te, iets te weinig. Goed, dus het wordt, de winnaar wordt Lucifer erbij en woef. En wie, ja, de, wie, van ik even, wie is later bij wie dat heeft ingestuurd? Uh, maar... Hij moet hier een beetje improviseren, Lucie verder bij een woef. Nou. nou, dan moeten we zo. Nou, laat maar die zeggen. persoon anders even bellen. Lucie verder bij een woef. Die heeft namelijk een, een prijs gewonnen. Een kussensloop of een, of een sleutelhanger. Die mag kiezen. Ja. Oké. Okay. Dan gaan we nu verder met. Uh, dus die, die winnaar is bekend. We gaan geen geen fikkies meer insturen. We gaan verder met landgoed. Want anders wordt het helemaal een chaos. Um, wat is er al binnengekomen voor uh, uh, landgoed? Uh, de baron vindt deze staat prima. Landgoed, prima voorstelling van Frederik Spicht. Dat begrijp ik niet. Landgoed, imperium van een gevonden voorwerp. Landgoed met beide benen op de grond. Dit laken betekt, bedekt de akker van de boer. Positief domein. Komt op zijn pootjes terecht... En dan hier, staat prima. Is daar iets bij? Ja, ik heb ook nog een andere. Ja, staat prima. Moeten we die ook afwikkelen nu? Nou, of anders afgelopen. moeten we nieuwe opdrachten natuurlijk de, de lucht inslingeren. Maar ik dacht, als we, al, als we ze allemaal tegelijk aan de gang hebben... dan wordt het zo ingewikkeld. Ja. Voor, voor onszelf ook vooral. Zegt een piloot tegen zijn collega... Is dat geen goede wens voor bultrug Johannes? <laughs> Oogst. Ja. Weet je wat, we gaan even naar hem bellen. Dan kan je het ondertussen nog even ja. nadenken. Renze. Goeienacht, Renze. <coughs> ja, hallo, goedenavond. Um, ik had een, uh, ja, ik ben nooit zoveel erg. Ja, ik puzzel niet zo heel erg veel. Maar het schoot in één keer naar binnen toen ik het woord landbouw hoorde. Landgoed? Of uh, landgoed hoorde, ja. Ja. ja. Uh, uit de kluiten gewassen stuk privégrond. Mm, ja, omdat landgoed privégrond is en uit de kluiten gewassen omdat het groot is. Klopt. Ja, ja. Hmm. En, en, en waar zit het crypto in uw gevoel in? Zeg maar het, uh, nou, het crypto gevoel dat heb ik een beetje meer met uit de kluiten gewassen. Hmm. Oh ja, omdat, het, omdat de kluiten in dat, in dat landgoed zitten. Ja. Klopt. Ja. Oké, okay, okay. hartstikke dank. Maar goed, even trouwens nog die winnaar van Vicky, Die moet even mailen. Die moet even mailen. Niet bellen, maar die moet even mailen. Goed, oké, okay, dus landgoed. Nou, dankjewel je Oké. Okay. Ja, we zijn nog niet... Ik heb een, niet... Een, nee, ja. en Ik hoop dat er nog een uh, leuk woord daar komt. Ja, nou, kunnen we alvast... Landgoed gaan we nu zo afhandelen. Um... En dan gaan we nog een nieuw woord doen. Want de mensen vinden dit is wel ontzettend leuk. We zijn allemaal even... Even zijn ze Jelmer Steenhuis. Dat is heerlijk. Ja, of we kunnen een rijtje doen. Een rijtje, iets anders. Kunnen we iets, een, een rijtje doen? Dat is een andere manier van denken. Oké, okay. waarom um, niet? Maar bijvoorbeeld, um, er is net Zwarte Piet geweest... en, en Zwarte Piet heeft, heeft ook heel veel familieleden. Ja. He, denk bijvoorbeeld maar aan Rooie Sien. Maar uh, er zijn er wel meer, heb ik het idee... en misschien kunnen we samen wel een heel mooi uh, rijtje maken... Uh, van familieleden van Zwarte Piet... Ja, nee, de, de, dus we gaan nu eerst landgoed afronden... want anders dan wordt uh, Michiel ook gek, die moet al die telefoontjes uh, aannemen. Okay, dus ja. de mensen moeten dus dat rijtje afmaken van uh, rode zin, zwarte piet. Daar moeten ze dus gewoon een, een, een, ja, andere voorbeelden... die op die manier zijn samengesteld, moeten ze bedenken. Ja? Ja, dat lijkt me goed. Oké, okay, goed. En dan gaan we nu landgoed afronden. Eerst heb ik nog even Jan Willem aan de lijn. Jan Willem. Ja, voor landgoed Ja. Ah, dacht ik aan staatskleding. Staatskleding, ja. Het goed van is het kleding en. Uh, Staat ja. op land. Ja. een soort ja. nationale kledij. Ja. ja. Oké. Okay. Nou, bent u een fervent uh, cryptogram? Ja. Oh, nou, u lacht <laughs> erbij. Ja. Wat is dat lachje, wat is dat lachje, meneer? Nou ja, mee? dat ik uh, te veel tijd op puzzelen besteed volgens oh, ja? mevrouw. <laughs> en wat wil uw vrouw dan dat u liever doet? Uh, klusjes in huis. Wat zegt u? Klusjes, Klusjes in, huis. in huis. Ja, maar dat, dat, dat, dat zet ook meer zoden aan de dijk dan puzzelen natuurlijk, hè? Ja, maar het is niet zo leuk. Nee. <laughs> dat ben ik helemaal met u eens. <laughs> en, en, en herkent u ook de, de schoonheid waar Jelmer Steenhuis het in het eerste uur over had? Nee, want toen luisterde ik nog niet. Ja, verdorie. Ja, erg hè? Nee, het geeft helemaal niks, want u kunt dat nog terugluisteren. Oké, okay, ja, dat maar, wil. mijn vrouw neemt ook altijd alles op, dus okay. we kunnen wel terugluisteren. Nee, maar dat kan ook. Nee, maar de, de, de Jelmer Steenhuis maakt altijd uh, crypto in de NEC en ook iedere dag een puzzel, dus u, ja. u kent zijn naam misschien. Uh, nee, ik heb uh, meestal puzzels. Ja, ik mag geen reclame maken. Nou. Maar van Meulendijk. Oh, nou ja, dat kan ook. Die hebben allemaal een aparte... Uh, ja, uh, stijl. Stijl, precies. Ja. Nou, probeert u die ook eens een keer van Jelmer Steenhuis. Ik ga het een keer proberen. Ja, Oké, okay. hartelijk, uh, hartelijk dank. Uh, Oké. Okay. Ja, we, we gaan even de winnaar van landgoed uitroepen, Jelmer. Ja, ik heb hier simpel. nog... Uh, weet jij het al? Ja, ik weet hem. Je weet hem al. Je hebt even of heb jij nog een... Uh, ja, misschien heb jij nog een... Imperium van een gevonden voorwerp. Ik daal wel. Hè? Dus... Uh, ik, ik, ik heb nog weer eentje van Vicky, vier poten gevlammen. Nee, Vicky is nu klaar. Uh, nationalistisch. Heb jij er eentje gezien waarvan je denkt... die vind ik echt goed? Nou, wat, ja, precies wat je zegt. De, de, de, ik heb hier een... De, dat, en dat is advies voor parachutisten... En dat is precies goed. Dat is, het, is, hij is, het is geen kletsen. Maar het is wel helemaal volgens de regelen der kunst. Want ja. het is een advies. Het is dus dat land. Dat, dat, die gebiedende wijs van land zit erin. Hè. Ja. Uh, dat zeg je een land goed. Dat is ook wat, wat ze moeten doen. Ze moeten goed gaan landen. Ja. Uh, dus ik vind dat een voorbeeld van een degelijk cryptogram. Ja. En ik heb ook nog wel andere dingen gezien die ik wat grappiger vond. Uh, maar die dan net even... Uh, ja, net iets te los zijn of net iets te vrij. En eh. Uh, uh, hey, uh, Kom zacht neer op de buitenplaats. Nou, dat is, dat, is, dat, is, dat is op zichzelf goed. Maar dat woordje op zit er dan in en je, ja, dat, dat hoort daar niet. Want een landgoed is niet op de buitenplaats. Het is nee. de buitenplaats. Dus zo zijn er een heleboel dingen waarvan ik denk... nou, dus... heel erg creatief gedacht. Maar het, uh, de, de, de, de, de prijs gaat wat mij betreft uh, naar. En dan moet je een naam hebben, hè? Dat jullie er niet bij? Ja. Nou ben ik er weer voorbij. Oh. Even kijken. Um, maar het is uh, Charles. Uh, nee, dat is niet waar wat ik zeg. Of is dat nou het is allemaal elkaar? Nee. Nou zit ik weer in de fikjes namelijk. Ja, dat wat, valt ook niet mee, dames en heren. Um. De... Nou, degene mag gewoon mailen. Ja, zeg nog één keer. Ja? Nee, dat is een toch Zeg nog één keer wat ja. we, welke omschrijving jij het mooiste vond. Advies aan, Advies een, aan, parachutist, of aan een, een parachutist. parachutist. Oké, okay, als die persoon nou nog even mailt, dan komt het helemaal goed. Wie weet krijgen we die persoon nog even aan de lijn. Maar in ieder geval kan die mailen, want hij heeft dus... Uh, de oh, ik heb prijs. hem. Je hebt hem. Oké. Okay. Ja, Charles van den Broek. Oké, okay. Charles van den Broek, gefeliciteerd. Je hebt een kussensloop gewonnen. Uh, en, uh, of een heel mooi kussensloop, ja, een kazen... Kaz een kussen kussensloop En er staat opgeprint, natuurlijk ben ik nog wakker. Goed, dan gaan we zo meteen uh, even muziek draaien. Uh, muziek van de Beatles, waar Jelmer Steen dus erg van houdt. Maar we gaan nog eerst even misschien die, die nieuwe opdracht. Vicky is nu klaar, landgoed is klaar. Daar moet u ook niet meer over mailen uh, of, of twitteren, dat heeft geen zin. Die nieuwe opdracht van die, van die Zwarte Piet. Misschien nog even één keer duidelijk uitleggen. Ja, we hebben we voeg, ik vroeg het dus net naar een familie. Um, uh, de familie van Zwarte Piet he, die kan bestaan uit uh, uh, Rooie Sim of, of Blackjack. Nou, iedereen van vroeger weten wel dat je trui kan heten. Dus de gele trui is ook een familie. Ja. Um, maar er zijn er vast veel en veel meer. Dus ik ben heel erg benieuwd wat daar. Uh, wat, wat wat wat jullie wat wat wat de mensen kunnen bedenken. Maar er moet eigenlijk. dus een kleur bij. Ja, het is een gekleurd familielid. Een gekleurd familielid. Een zwarte piet, een gele ja. trui, ja. een uh, ja. blackjack, een, ja. een rode sien. Oké, okay. nou, doe uw best uh, en uh, laat het ons weten. Ook uh, uh, daar gaat uh, Jelmer uh, zometeen een winnaar uitkiezen. Tot die tijd, even rust, hè? dat hebben we ook wel nodig... want het stormt in onze hoofden... met uh, Happiness is a Warm Gun van de Beatles.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 Happiness is a warm gun van de Beatles. Wat een mooi nummer, uh, Jelmer Steenhuis. Heb ja, ik is een John Lennon nummer. Ja. Ja. Je houdt van de Beatles, hè? Ja, dat gaat al mijn, mijn leven zo mee. Ja? En het blijft een ongelooflijk uh, uniek stijl... Dat, dat, dat schitterende nummers heeft gemaakt. Ja. En zeker, hoe later zijn John Lennon en uh, Paul McCartney uh, solo gegaan... En, ja, ze hebben gewoon nooit meer het niveau gehaald met die klik. Ik had het net over die wetshoek en die legging samen. Nou, uh, zij hadden ook dat als je dat <laughs> verbindt, dat je dan, uh, yeah. dat je dan iets, iets, iets... Als je twee talenten verbindt, dat je dan iets zo moois kan krijgen nog erbovenop. Wetshoek en legging bij elkaar, wetsuitlegging. Ja, prachtig. Goed, uh, we, we zijn met u uh, met, aan het puzzelen. Uh, u mag de omschrijvingen bedenken, dus uh, de... De rollen zijn even omgedraaid. We hebben net al een winnaar gehad voor de omschrijving van Vicky. Hartstikke goed. Heeft die persoon zich al gemeld? Die moet even mailen. En de winnaar van Landgoed, hè? die hebben we ook. Ja. En nu heeft Jelmer uh, een heel ander soort uh, uh, ja, op, opgave raadsel. En uh, dat is dus de, de gekleurde familie, hè? Nee, de, ja, de familie van de gekleurde oh. uh, namen. Hè? Dus dat je hebt een, van... ja. een, een zwarte Piet en een rode sien ja. en een black Jack. Ja. Nou, ik heb hier al uh, bijvoorbeeld blonde Dol gezien. Ik heb wel gezien Moriaantje, maar die heeft het niet helemaal goed begrepen, hè? die van Moriaantje. Of zo. Mm, dat nou, het wel moet twee woorden zijn: zo zwart als rood. Ja, ja, het moet wel. Nou, dat hoeft niet. Ik, als, niet. Je, als je oranjerie okay. hebt. Oranje Rie. Dan heb je één woord. Ja, God, die is ook wel weer <laughs> erg leuk. Gouden Uil. Nee, hè? Want het is een dier. Ja, ja misschien dat, je, dat er een meisje Uiltje kan heten of zo. Mm. Maar het is niet heel erg voor de hand liggend. Maar... Zwarte Schaap. Nee, maar ook niet goed. Niemand, nee, niemand heet Schaap. Het moet nee. echt een naam zijn. Het moet een naam zijn. Londen, Witte Wijven. Ook niet. Paarse Pimpernel. Nee. nee. Groene Amsterdammer. Ja. Ik weet niet of je kind Amsterdammer noemt. Nee, maar. het moet een naam zijn. Maar Blackberry? Ja, die wel. Ja, ja zie je. Ja. ja, die is goed, ja. hè? Blackberry van Wat? Ruud Schil. Ja. Ja, Ruud. Want het je... mag ook best uh, Engels zijn, waarom niet? Ik bedoel, we, dat is niet de restrictie die we geven. Nee. We gaan naar de bellers. Meneer Pruis, daar bent u alweer. Ja, zeker. En vertel. Blauwe boon. Blauwe, Blauwe, Blauwe boon. Want je kan boon of zo. Bo ja, maar uh, boontje komt een z'n loontje. Ja, Louis Paul Boon, maar dat is dan een achternaam, ja, een, hè? Voor, Die heette wel Boontje, geloof ik. Eh, boontje. Als blauwe Boon. Ja. Ja. Nou, het zou kunnen. Blauwe Boon. Maar ja, het moet eigenlijk toch iets meer een naam zijn, hè? Ja, uh, nou ja, ja dat, is wel, dat is wel de familie, dat het allemaal namen zijn. Eh. Ja. ja. Of Boon moet zich op een hele aparte manier verhouden tot Piet. Maar, maar. Nou, Blauwe Boon. Ja, u doet, u doet uw best... Um, en dat wordt enorm gewaardeerd, begrijp, begrijp me goed. Maar... Uh, ik, ik net niet. Net, ja, erg, hè? Maar bij mijn stenen is het gewoon ontzettend streng. Dat hebt u toch wel in de gaten? Ik ga heb uh, zelf ook uh, voortdurend dat, af. Dat hoor, dus ja, oké. Okay. Hartelijk dank, meneer Pruis En bel rustig opnieuw, hoor. Uh, ja, dag. dag. Mar Marianne heb ik aan de lijn. Ja, klopt. <laughs> uh, ik had uh, zwarte riek en bleke bed. Hmm, ja, dat zijn mooie ook. Die zijn, die zijn mooie. Ik kom uit Amsterdam, hè? Waar, waar café, café van bleke bed had je. Ja. Ja? Dat zijn oude, oude, oude namen, eigenlijk. Ja. Ja. U ben, bent u ook een puzzelaar? Uh, ja. <laughs> Cryptogram? Nogal. Ja? Uh, nou, tegenwoordig niet zoveel crypto's meer. Want ik ben nu alleen, dus dan kom ik er niet meer zo toe. En crypto's vind ik erg leuk om met elkaar te maken. Ja, waarom? Uh, ja, omdat je... Uh, ik vind het alleen vreselijk moeilijk. En uh -huh. met elkaar dan... Uh, ja, dan kom je er wel uit. Ja. En we hadden vroeger buren die dan dezelfde crypto's maakten. En dan over de schutting werd het allemaal geroepen. Dat was wel heel leuk. En, en uh, wat maakt u dan nu, als ik vraag mag? Uh, gewoon kruishoudpuzzels. Ja, maar dat is toch net iets minder leuk, hè? Eigenlijk wel. Ja. Maar je kan wel als je, als je alleen bent naar zo'n site als Jasper's Cryptogramma site en dan met anderen uh, uh, zeg maar uh, het, het, het, het zoek, de zoektocht delen. Dat is wel leuk, ja. ja. Dat kan ik misschien een keer op gaan zoeken. Ja, ja. moet u zeker doen. En, en als je het dan niet, niet helemaal uitkomt, dan ga je soms een hint krijgen en dan kan je toch weer door. Maar ik probeer het wel altijd helemaal zonder woordenboek. Want dat vind ik inderdaad ook helemaal niks hoor. Nee. Nou, <laughs> hartstikke goed. Hé, hey, dankjewel Marjan. Nou, misschien om te controleren of het goed is. Ja, want, uh... dat kan. <laughs> ja, dat wel eens. En soms heb je een woord in uh, dat je niet zeker weet of het bestaat. En dan kijk ik inderdaad in het woordenboek ja. of Ja, het maar bestaat. daar is een woordenboek ja. voor. Ja. Oké, okay, dankjewel. Graag gedaan. Ja, we gaan en even veel door. Want... Succes. Ja, dankjewel. We gaan even Dag. door. Want er zijn zoveel mensen die, uh, die, die kennelijk van puzzelen houden. En die op een of andere manier ons bellen of mailen. Uh, meneer De Wit bijvoorbeeld. Goedenacht meneer De Wit. Ja, goedenacht. Uh, nou had ik alleen geen uh, oplossing voor een puzzel, maar ik dat had een vraag. Nou, gaat Van de heer steenhuis. Goedenavond of uh, goedenacht moet ik zeggen. Ja, goedenacht. Uh, ik, ik hoorde u in het vorige uur zeggen dat u uh, een poging had gedaan om een puzzel te maken die onoplosbaar was. Ja, ja. En dat was helaas dan wel uh, mislukte. Ja. Nou had ik eens gehoord dat er in Engeland ook een onderzoek is geweest... Uh, waarin de oplossing van een puzzel in een kluis lag. Ja. En In een ander geval de oplossing onder een hele grote groep mensen bekend was alweeds. En nou bleek dat als de oplossing van een crypto onder een grote groep mensen bekend is... dat dan ook de massa hem het antwoord sneller raadt. Ja, ja. Is, is, bent u daarvan op de hoogte? Ja, dat is werk. Rupert Sheldrake, hè, die dat heeft bedacht. Okay, ja. En Die noemt dat de cognitieve resonantie, met een heel moeilijk woord. Nou, ik ik ja. geloof er wel een beetje in. Ja, ik kan het natuurlijk ook niet bewijzen. Hij overigens ook niet, hoor. Maar... Um... Wat mij inderdaad wel opvalt is als dat dus een puzzel is geland, hè, zo, om met het vorige crypto-woord uh, uh, weer aan te halen. En het land goed, dat uh, je dan eigenlijk uh, ja, op een of andere mensen krijgt die het toch sneller zien. Of, of de, ja, het, het hangt dan in de lucht. Ik, ik, ik heb ook het gevoel dat dat zo is, ja. Ja, ik geloof er ook wel in. Want je zou dan moeten beredeneren als je een, een, een puzzel uitschrijft dat, dat dat er bijvoorbeeld een hele poos het antwoord er niet is. Dat. Dan in één keer er een heleboel antwoorden goed komen. Zoals ja. het in dezelfde periode. Ga ik naar nou Ik zie ook als ik iets bedenk dat het een soort dat die gedachte een beetje autonoom is. Dat het een soort elektrische uh, lading is of zo. En die komt dan uit je hoofd. En die stuur je dan via het medium uh, de wereld in. Maar ja, die verspreidt zich omdat iedereen ook datzelfde gedachtetje heeft. Dus op een of andere manier zit er een soort van uh, uh, ja, verdeling in of zo. Nou ja, die Rupert Sheldrake ja, nou ja. Die, die gaf destijds het voorbeeld van die, van die vogels die. Die, die melkdoppen ja, kapot ja, ja, uh, ja, prikt. Ja, ja. ja, ja. En dat deden dan die vogels in Engeland. En, ja, er zat een oorlog tussen. tussen en, de, en er waren dus geen, geen, melk, geen flessen met van die, van die zilveren melkdoppen waren... Maar toen was dat idee dat die vogels wisten hoe je dus bij die melk moest komen. Want die stond dan morgens vroeg, werd die dan neergezet he, door die melkboeren. Dat ze dat toch op een of andere manier over hadden genomen. Ja, en, en, en omdat er die oorlog ertussen had gehad, hebben ze het niet kunnen leren van hun ja, precies. Uh, ouders. En, ze, en, toch, en, en toch zat het in, ja, die, in, dat, in dat systeem van die vogels. Morfologische op of velden of zo. Ja, inderdaad, ja. Ja. Goed, oké, okay, nee, we, we raken nu helemaal op een zijspoor. <laughs> Goed, hey, dank nou, voor... Het Is toch interessant, ja. We te weten dat hun meneer daar inderdaad ook van op de hoogte is. Nou ja, je ja, zou er de... rekening mee kunnen houden. Dus als je echt een puzzel maakt die onoplosbaar moet zijn... dan moet sowieso het antwoord dus onder een kleine groep mensen bekend zijn. Dus ja, ja de, oh, binnen, binnen de makers bedoelt u? Ja, zoiets ja. Maar, als, als misschien de, de, de uitgever of, de, of, of, of een heleboel mensen het antwoord al kennen... Ja, dan is, is het toch makkelijker op te lossen, ja. blijkt dan toch. Maar zou dat dan ja. betekenen dat als, uh, hoe meer mensen zich zaterdag over dat scripto buigen... hoe makkelijker het wordt om ja, het op te lossen. Ja, dat, dat zou dan dat eigenlijk de die theorie, theorie betekenen. Ja, ja, dat, ja, dat, dat, dat beweert dat, hij ook. Ja, dat, dat, dat bleek is, dan ook uh, uit oh ja. dat Engelse onderzoek. Het ja. was echt aangetoond dat het antwoord veel sneller uh, hè? Uh, uh, naar boven kwam. Uh, uh, uh, omdat er honderd mensen aan het antwoord uh, bewust dachten. Maar zeggen, Die, die hadden het antwoord al. En op die zaterdag bleek dan die, die puzzel veel sneller telkens opgelost te worden. Nou, dan vrees dus ik dat ik toch uh, even naar de Bahama's moet vliegen als die gemaakt is. <laughs> Zou je? Ik vrees dat ik dan toch naar de Bahama's moet vliegen, meteen nadat ik hem gemaakt heb, zodat het niet hier ja, gaat hangen. Ja, die, uh... antwoord in de kluis, hè, zoiets. <lacht> ja, maar dan zit hij nog in mijn hoofd, dus dan moet hij ook uit. Goed. Oké, okay. ja. <lacht> meneer De Wit, we okay, houden... Oké, ja. ik, ik zie trouwens wel, meneer De Wit heeft wel een uh, naam waar een kleur in zit. Ja. <lacht> dat zie ja. <lacht> je gaat ja, voorzelf... ik dan weer. Je wordt vanzelf een beetje Jelmer als je, als je een paar <lacht> uur bij hem in een ruimte verkeert. Jelmer, Dag, dankjewel. We gaan eventjes... Uh, die familieleden... Uh, je hebt, je hebt, uh, wij hebben je schermen van onze neus. Wat heb je allemaal voor voorvosten? Ja, maar voor ik moest ook heel veel praten. dus het ja, kan niet dat is ook lijken, allemaal niet hoor. te doen. Um, Multitasken, ja. Ja. Nou, ik heb, ik dus vond, een paar. Wat ik tot nu toe gehoord heb... Maar ja. ik heb dus niet alles gezien. Ik vond Blackberry tot nu toe de mooiste. Ja, ik heb Omdat je... het één... Een woord is, maar misschien zijn er wel... Uh, als je, heb jij misschien daar nog wel? Nou, Irene Verbeek, die we net even gesproken hebben, het eerste uur, die, die, die, die, die stuurt in Blauwe Jan, Blueberry, Grijze Wolf en Bruine Beer. Hmm. Hmm. Wolf, ja, zo kan je heten. blu Ray. blu Ray. Die vind ik ook wel goed. Maar schrijf je dat wel met een E? blu Ray. Volgens mij zeg je B-L-U-R-A-Y. Maar ik weet niet, dacht ik... Oh. En dan zou het weer niet goed zijn, want dan is het niet meer blue, snap je? Maar ah, ik, ik vind het wel mooi gevonden. Maar hij is wel mooi. Blue en hier, Blu-ray, ja. Pink Floyd. Oh ja. Ja, die vind ik ook wel heel mooi. Oké, okay, rozenmarijn. Hmm. Rozenmarijn, kijk, dat zijn de sterren. Ja. Uh, bleke bed, blauwe engel. Hmm. Oké. Okay. Ja, rozenmarijn is ook wel heel ja. mooi. Dat schrijf je ook wel met een z, hè? Dacht ik, Rosemarijn. Ja. ja, en hier hebben we nog Groenrijk, Rijk, Bruintje Beer, Rode Roos. Nou, nee, hè? Rode Roos, ja, ik dacht aan Gouden Roos zelf. Maar... En dan hebben we hier Haar, uh, Mieke en Jelmer, de kleurenpaarden violet. Een kleur en naam in één. Nou, dat begrijp ik niet helemaal. Ja. Uh, Rosemarijn. Ja, ook nog een keer, Rozemarijn. Ik denk dat het... het oh, okay. Dat dus, kan, dat meer mensen op hetzelfde idee ja. komen. We hebben we weer zo'n heel piepklein morfologisch veldje. <laughs> <laughs> <laughs> maar die kunnen we dus uh, geen kruid nog... geven omdat ze het allemaal hebben. Ga jij even nadenken over wie je de beste vindt... en dan ga ik nog heel even spreken met Erik. Oké. Okay. Ja. Erik. Hai, goeiedag. avond, Nika en Janne. Hi, dag. Ik, ik had eigenlijk uh, twee namen. Het eerste ik kwam was Uncle Red. Uncle Red? Ja, je mag ook Engels zeggen, dus uh, nou ja, Oma ja. Red heette dat Engels. Ja. En ik had Black Betty. Ook Black, Black Betty. Nee, ja. niet Berry, maar Betty. Black Betty? Ja, van het nummer van Black Betty had ik zelf. Oké, okay. Black Betty. Oké, okay. okay, hey, en verder nog een vraag misschien? Nee, verder geen vraag. Ik zit geen... gewoon lekker mee te puzzelen. Le ja, leuk is het, hè? U bent ook een echte puzzelaar, begrijp ik. Nou, niet echt, maar ik zit heel vaak in de kroeg met, uh, met mensen die aan de crypto zijn. Dan zit ik wel mee te denken en zo. Ah, okay. als, ik, als ik het dat doe, dan kom ik er niet op. Maar als ik nou zo'n mensen luister, dan kom ik wel op dingen. Ja, dat is ook raar, hè? Ja, dat klopt. Ik, ik had er ook een over landgoed, maar dat is altijd bijgeloven. Ja, ik, maar kijken, we, we, we, we gaan af en toe weer een nieuw woord erin gooien, weet je. Dat, mensen moeten een beetje aan de gang blijven. Maar goed, hartelijk dank voor het bellen, hè. Graag gedaan. Ja, dag. Het, wordt, het wordt tijd dat we nu een winnaar voor de familieleden vinden. Jee, wat moeilijk, want er zijn ook ja. meerdere, hè? Want hoe ga je nou als je bijvoorbeeld... Grijzaard. Uh, ja, ja. grijze aard. Ja, Bluetooth. Bluetooth. To van Tielemans, ja. Toets Tielemans. Ah, ja. Ja, Toets, toets. toets Tielemans. Oh, Niet oh. helemaal, het moet perfect zijn, hè? Nou, ik denk dat rode rinus... Kan jij er niet een aanwijzen? Want je hebt er meer gezien dan ik? Ik vond, nou, vond Rosemarijn. Vond, ik zag jouw ogen ja, oplichten die vond ik bij Rosemarijn. Maar je zei dat er tussen meerdere waren. Dus ja, dan dit is Moet je dan loten tussen de. winnaars nou ja. dat kan natuurlijk. Ja, weet Ik vind Rosemarijn je... tot nu toe ook een hele. Geslaagde. Roy Schutte heeft hier Rosemarijn. Eens even kijken hoor. En dan hebben we. Bruine Beer. Willem van Oranje. Ja. Groene Thee. Thee hij oh, nee. ja, ja. ja, klopt alweer qua spelling niet helemaal. Hè? Even vond. kijken. Goed, even gaan. De, de, uh, wat even? Uh, Rosemarijn. Heb je dus Roy heeft dat bedacht? Nou, dit is niet. Groenrijk, even kijken hoor. Dit, Pink Floyd, wat vond je daarvan? Ja, die vind ik ook wel heel uh, vrij geniaal. En Mirjam Redeker heeft ook uh, uh, Rosemarijn. Kijk, Pink Floyd is wel de enige die, die, die dat bedacht heeft. Dus dat vind ik ook wel weer. En die een heeft, okay. die Mirjam Redeker, die heeft dus. Ja, Pink Floyd Pink Floyd. Nou, zullen we dan uh, gewoon twee winnaars, uh, Rozemarijn en Pink Floyd? Ja, goed, maar er zijn er meerdere Rosemarijns, dus dat is dan ja, weer. Ja, maar goed, maar die, die ene is ook Mirjam Redek en die okay. heeft ook Pink Floyd. Dus die krijgt okay, dan sowieso prima, een prijs. Prima. Maar uh, dat, dan even nog, de, toch even de puntjes op de i. Uh, Rosemarijn is één woord en Pink Floyd zijn twee woorden. Ja, vind maar dat je, vind je dat nee, nog verschil uitmaken? Vind ik ik vind ik vind wel dat Rosemarijn of oranjerie dat verhoogt wel de feestvreugde als het dan één woord is. Okay. Maar het is niet, het is niet onze uh, voorwaarde geweest. Dus ik vind ook niet dat we daarop mogen beoordelen. Nee. En ik vind Pink Floyd ook wel weer helemaal... Uh, weer los van, van de betekenis gezongen. Omdat die, het is wel een naam van een hele band. Maar tegelijkertijd zit hij toch in een hele andere categorie dan, dan Zwarte Piet. Dus ik vind het ook wel weer heel goed. En Blu-ray, vind je dat die nog... Uh, ja, dat, uh, of, als je dat zo schrijft... Blueberry? Vind het, ja, blueberry vind ik ook leuk. En my Blackberry dan net zo goed. En Black Betty, een beetje, dat vind ik deze, allemaal een beetje hetzelfde. Deze heeft ook, Arjen Abbing heeft ja. ook roze ja. Dus blauwe aal heeft in Zwolle echt bestaan. Ja. Nou, je ziet het is een merabar, want iedereen komt weer met ja. hele andere dingen. Ja. En weet je, ja, rode rakken. Kijk, er zijn er natuurlijk nog veel meer. Ja. Uh, mensen moeten zich maar niet beledigd voelen als ze niet genoemd zijn. Want uh, er zijn ontzettend veel oplossingen. En op een gegeven moment moeten we gewoon de knoop doorraken. Ja, je dus, moet, we moeten door. Uh... We moeten door, dus we gaan gewoon de, de en Pink we weer... Floyd. En het is natuurlijk ook wel leuk, want het is toch ook echt heel, ook helemaal natuurlijk jouw tijd, Pink Floyd. De mijne ja. trouwens ook. Ja. Dus dat, uh, dat is natuurlijk een heel oneigenlijk argument. Maar dat kan <lacht> ons helemaal niks schelen. Ja. Uh, wij mogen het gewoon, wij mogen het bepalen. Pink Floyd en Rosemarijn. Ja. En die moeten dus mailen. Die, die is die Mirjam Redeker, die Pink Floyd, die moet mailen. En Roy Schutte, die heeft ook Rosemarijn. En het kan zijn dat meer mensen Rosemarijn hebben. Maar goed, dat, daar moet u maar niet boos over worden. Dat is allemaal eventjes te ingewikkeld. Krijgt die dan ook een prijs? Oh, ik krijg ook een prijs, nou, Kennelijk zijn er een heleboel prijzen. Leuke kussenslopen, sleutelhangers. En er is één, één opwindradiootje, maar er is er maar één van, hè? Ah, ja, het, is gewoon, het is gewoon een geintje. We moeten het allemaal niet te serieus nemen. Uh, misschien kan Jelmer al een nieuwe opdracht uh, verzinnen. Ja. Dan mogen de mensen tijdens de plaat even nadenken. Oké. Okay. Ik zie trouwens weer een hele leuke landgoed binnenkomen. Oh. En dan zet ze te laat. Maar ik zeg hem toch even. Vlag. Ook hartstikke goed. Een vlag, een landgoed. Heel mooi bedacht. Um, maar de volgende opgave is leeghoofd. Ah. Leeghoofd. We gaan er van de rijtjes af. We gaan dus weer een cryptische omschrijving ja, we een bedenken voor leeghoofd. Ja, we kunnen ook nog een, een rijtje erbij geven. We nou, nee, ik, ik zit ook even naar de, de tijd te kijken. Het is nu, uh, we hebben nog twintig minuten. Dus daar moet, moet je ook een beetje rekenen. En bovendien één, één tegelijk. Want anders wordt ja, uh, Michiel maar... hier aan de andere kant van het glas. Die wordt dan helemaal, helemaal gek. Al die mensen die bellen. Ja, het moet ook nog te behappen zijn. We proberen er gewoon een beetje structuur in te houden. Leeg hoofd, dat is de nieuwe opgave. Gaat u daarover denken? Bedenkt u een mooie cryptische omschrijving. En die wordt dan beoordeeld door uh, Jelme Steenhuis. En wat gaan we nu? Hebben we hebben nog meer Beatles? Gaan we nu draaien? Lou Reed, oké. Okay. Lou Reed, aha. why not? Lou Reed was dit met Blue Jane. Ja, even, Mooi, hè? Ja, eventjes weer de energie erin. De <laughs> energie <laughs> erin. Goed, wij hebben on, on, on, ondertussen heeft u enorm uw best gedaan op lege hoofd. Wij hebben hier al... Heel, uh, hier heb ik vergiet, bijvoorbeeld. Oh, ja, uh, Lege hoofd, u niet. Nou, dat is een compliment voor jou, uh, uh, mm. Jelmer. Uh, even kijken, wat hebben we hier? Hersenloos. Domkop. Windbuil. Opperdepop hersenloze directeur, vacuümleiding, <lacht> daar moet je wel om lachen. Ja, maar ik weet niet waarom. <lacht> vacuümleiding, oh ja, het is een leiding en ja. vacuüm, ja. Een vacuüm leeg. Maar zou het bestaan, een vacuümleiding? <lacht> nou, het bedacht zijn... Hier, oh Mirjam Redeker, nou die heeft net ook die prijs gewonnen... volgens mij met Pink Floyd. En die, die stuurt even een mailtje. En die schrijft erbij... Ik ben verslingerd aan de cryptos al uit de tijd van Scheltes. Ik mm. ben ook wekelijks van de partij op Jasper's site. Groet. Mirjam Redeker, ga maar nog even verdiepen in Legerhoofd. Die was van Pink Floyd. Goed, die heeft dus even een mail gestuurd. Dankjewel. Um, wie hebben we hier? Het Legerhoofd. Nou, even kijken. Legerhoofd, puntje, puntje, puntje. Het brein van Troje ja Tegen hoor, Weer een hol paard of zo. Ja. En ja, er staat een, hier een, van Marianne van Leeuwen... ik ben geen kenner, maar wil het zo graag leren. Hmm. Is het te leren? Nou, je moet natuurlijk wel een beetje het gevoel hebben... dat je het ook leuk vindt. Maar het, het, is, het, het helpt heel erg als je de oplossing van de vorige week... bij de puzzel houdt. Ja. En dat je gaat kijken wat er gebeurt. En dat steeds uh, zien hè, wat er wat, wat, uh, wat de bewegingen zijn en dat je dat, dat, je dat langzaam ja. je kan het maken. leren hè ja als je het wil je kan absoluut het leren maar ja. je moet het wel leuk blijven vinden natuurlijk ja. Hans Maarten Trom schrijft zaagsel um, Holbol, bol hersenloze de basis uitgeput. dat zijn de oplossingen van of oplossingen, omschrijvingen hm. van Rien Verbeek. Beek is hol vat hm. hij zit er nog niet bij hè nee hij zit er nog niet bij hij, hij zit er nog, nog niet vat, bij nee. breinroof dan gaan we maar eens even naar de bellers Meneer De Grauw? Ja, goeienacht. Goeienacht. Ik had hersenlozen. Hersenlozen? Hm. Maar ik zat nu te denken aan van oort tot oort nietszeggend. zeggend. waarom zeggend? Omdat er stomme praatjes uit een lege afkomen. Ja, er komen stomme praatjes uit. Ja. Ik ben erg verslaafd aan de cryptogrammen de laatste maanden. Nadat ik eerst alle sudoku's had verslonden. Maar ik ben gek op taal. Waarom ja, <laughs> deed je dan sudoku's? Ja, eigenlijk ter tijdverspilling. Maar dit was omdat ik uh, uh, ook een boekje heb geschreven over mijn eigen stad. Woorden en uitdrukkingen, dialect. Van Dordrecht, ABC Dordt. Ja. Ben ik toch overgegaan op uh, na eerst zelf cryptogrammen en kruiswoordpuzzels gemaakt hebben. Om ze ook nu zelf op te lossen. Ik dacht dat het heel erg moeilijk was. Maar aldoende leer je toch veel van de omschrijvingen en de plagerijtjes die in de omschrijvingen verborgen zitten. Ja. En is het steeds leuk om weer een vondst te hebben dat je denkt, ja, ik heb hem. Ja. En dan ben je weer een kwartier gelukkig. <laughs> ja, nou, maar, nou, dat, dat, is mooi toch, maar ja. dat is toch al heel wat? Ja. En dat u dan ongelukkig als u, de, als u de oplossing niet gevonden hebt? Ja, dan moet ik er heel lang over nadenken en, en tien keer opnieuw beginnen. En, uh... Maar dan vervloekt u de puzzel? Nee, ik vervloek ze niet, want als ik dan de oplossingen lees in de uitgaven die de maand erna komt, dan denk ik, ja, hij heeft me toch beter. Ja, ja, Nou, ja, Dat is weer De schoonheid waarmee je geconfronteerd ja. wordt. Ja. Ja, dankjewel, ja. meneer de graaf. Schoonheid van de taal. Bedankt. Ja. Dankjewel. Success. Ja, ondertussen, nou. ik heb er hier een schedel. Schedel, leeg hoofd. Ja. Nee? Nou, ja, waarom is een schedel leeg? Ja, er zit niks in, hè, een schedel. Nee, als er niks in zit, zit er niks Binnenkant in. van een van de lezers van de telegraaf. <laughs> Nou, hersenloos <laughs> heb ik hier nog. Bestuurloos. Kaal. Kaalkop. Leidinggevende uit. zonder inhoud. Oh, gaat wel. Echt, We hebben er wel heel veel, hè. Dat is ongelooflijk. Ja, e e even kijken, hoor. Gedachteloos geheugenverlies. Ja. Ja, Kaalkop. Kop zonder inhoud. Geen in inhoud. Chef-emballage, zie ik hier staan. De baas is uitgeput. Schedellichting. Mirjam, die denkt... Hulsloze patroon. Oh ja, een patroon is een leider. En een, een patroon is een huls. Ja, dat vind je nog wel iets. Mm, ja, hulsloze patroon. Maar het is niet zo. Leuk geprobeerd te zijn, niet zo je dat? Ja. <laughs> het is niet charmant genoeg. Ja. Nou, doe nog even verder je best. Omschrijving van hoofd. De directeur heeft niets in te brengen. Luchtballon. Of een ballon, ja, ja een luchtbol of zo'n luchtbal misschien. Hmm. Gaan we eens even naar de twitters. Zit daar al wat bij? Uh, ga jij maar even op de twitters kijken. Ik, ik heb het gevoel dat u er nog niet echt bij zit. Ondertussen ga ik even verder bellen. Ans is nog aan de lijn, want we hebben namelijk nog maar 6,5 minuten, Dus we willen hier nog wel even een goed einde aan maken natuurlijk. Dag Ans. Uh, goeienacht. Goeienacht. Ik heb intussen al gehoord, gedachteloos had ik, maar... Gedachteloos. Dat is al genoemd. Ja, ja. alleen het hoofd... Uh, hey. Het is een eigenschap van een hoofd, maar het is natuurlijk niet helemaal de omschrijving nog, hè? Dus het is een gedachteloze. maar dat is ook wel een beetje wat het is. Het, het, het crypto-element is dan is er nog niet helemaal. Nee, nee, okay. hij is, hij is Maar hij is moeilijk, hè, deze. Ja, ja. ja. U begrijpt het? Ja, hoor. Ja. ja. U bent ook een een, een, een fanatieke crypto uh, cryptoer. Nee, ik vind het heel moeilijk. Maar ja? ik vind het wel leuk om te bedenken. Ja. Oh, u bedenkt het liever dan dat u het oplost. Ja. <laughs> Goed, we gaan nog even verder. Jan Willem, dank je wel Hans. Ja. Jan Willem. Ja. Alweer oh, ja, Jan Willem. Dat... Daar ben je weer Jan Willem. Ja, ja daar ben ik weer. Ja. Mijn antwoord is al gezegd, ik had kale kop. Kale kop. Maar ik heb er nog één. Ja? En dat is school zonder kinderen. <laughs> school zonder kinderen. En een schoolhoofd. Het hoofd, hè. School... Ja? Een leeg ja, hoofd. Oh ja, ja, school zonder kinderen. Ja, ja. ja. Nou, school, we, we, gaan nog, we gaan nog even door. Dankjewel, Jan-Willem. Oké. Okay. Uh, eh, dankjewel. <laughs> <Okay>. <laughs> ja, dag. dag. Uh, Peter is ook nog aan de lijn. Ja. Dag, Peter. goedenacht. goedenacht. goedenacht. Ja. Goedenacht. ja. Hey Peter. Ja, en wat had u bedacht? Ja, ik bedoel. Bovenkamer te huur. <laughs> nou, u hebt me al aan het lachen gekregen. Ja? Bovenkamer te huur. Oké, okay, we zetten hem erbij. Nou, ik, ik vind dit leuk, omdat het zo, oud of de broer, helemaal van een andere kant komt. Hè? Het is ja. gewoon weer een hele nieuwe gedachte. En dat vind ik, ja, dat, dat vind ik altijd leuk. Wordt gewaardeerd. Oké. Prima. Ja, okay. ja dank je wel, Peter. We zetten hem erbij. Succes. Ja, dan hebben dag. we nog mevrouw Brouwer. Dag, mevrouw Brouwer. U... Ja? ja Goedenacht. U zit in de uitzending. Ja? Wat, had u, hebt u een vraag of hebt u een oplossing? Of, of hebt u een omschrijving voor leeghoofd? Ja. Nee, ik had uh, geen bosbol. Geen? Geen bossenbol. Geen, geen bossenbol. bossenbol. Ja? Snap ik. Ik snap hem niet helemaal. Dat bossen niet. U kent toch die, die bekende bossenbol, Ja, wel? hij zit vol slagroom, hè? Nou, nou, als die leeg is, dan is het geen bossenwol. Ja, ja. Oké. Okay. Ja, maar dat, dat hoofd zit er niet zo in, hè? Ja, maar dat kan ook geen roomsoes zijn. Dan ja, maar het of... hoofd is toch ook een bol? Is een bol, ja. Ja, okay. ja maar het bos is niet dwingend genoeg. Dat is, dat is het ding. Maar ik vind, hem wel, ik, ik vind hem wel leuk bedacht. Oh. Nou, dat is dan in ieder geval iets. Ik heb hier... Dank je wel, uh, mevrouw Brouwer. Oké. Okay. Ja, dag. Uh, ik heb hier ook nog ijdele baas. Ja, dat is getwitterd, toch? geen van Kleef. Baas van de bodem, machtsvacuum. Kale knikker. Ik zie kaal een leeg hoofd. Ja, een bit van Ontruimde chef. <laughs> dat is een raar beeld. Ja, dat is een raar beeld. Ja. ja. ja die, die, die echte, die honderd die, die, die, die, die treffer zit er nog niet bij, wat mij betreft. Nee. Maar hoe moet dat dan? Ja. Of heb je hem zelf? Heb je hem zelf eigenlijk? Ik heb hem zelf wel. Oh ja. nee, maar dan moet we nog maar even mee wachten. Want anders, dan, als hij er niet bij zit... dan zit hij er gewoon niet bij. He? Ja, dat kan ook. Dat, uh... dat, dat kan natuurlijk. Ja, misschien dat er ondertussen nog iets anders binnen is gekomen. Ik zal even kijken hoor. Want we moeten ondertussen op die computer kijken. Al even. Ah, ah, leeg hoofd. Maar weer er en nu leeg. uitkomen? Of... Uh, nou bijna, we hebben nog 2,5 minuut. Ah, okay. Even kijken, een luchtballon hadden we net... Hier hebben we keldermeester. Ja, dat begrijp ik ook niet helemaal. Beste presentator en gast van Casaluna. Een vacuümleiding bestaat wel degelijk. Aha. Ja, ja, die, deze, die, Harry, die happy bongers, zoals hij zichzelf noemt, <laughs> die slaat terug. Hij zegt, hij wordt gebruikt in alle melkveehouderijen om okay. de koeien te melken. Oh, de leiding okay, okay. zuigt de melk uit de uiers van de koe. Hmm. Nou, dat is dan, dan is dat een hele goede. Dat wist je niet, hè? Nee, dat wist ik niet. Nee. Zo zie je maar weer. Is dat dan eigenlijk misschien wel ook de nou, beste? Door de, door de originaliteit. en de, nou, Ik vond die andere ook origineel, die je net zei. Maar vacuümleiding is wel een woord dat helemaal iets is dan. Hè? Ja. Um, en leeg is vacuüm, dat is gewoon waar. En leiding is een hoofd. Ja. Leider ja. zou het misschien iets mooier zijn. Ik... Maar hij is wel aan alle kanten goed zeg ja. maar. De, ik heb hier nog deze baas heeft geen inspiratie. De lege over de stromen nu binnen. Aha. Kijk, Verlaten pier uh, Even kijken. Okay. Losbol die hadden we al gehad hè? Mm. Lenskop. Ja, lenskop. Dat weet ik ook. Ik denk dat we er gewoon maar. Ik denk dat we er nu een eind aan moeten maken. Want okay. anders hebben we er geen tijd meer ja. voor. Wordt het dan toch die vacuümleiding? Ja, ik vind, ik vind bovenkamer te huur ook leuk. Ook leuk. Uh, want die staat in het leeg. Ja. leeg hoofd. En, en boven bovenkamer te huur. Vind je die leuk. eigenlijk beter? Die vind ik eigenlijk gewoon leuker. Toch? Oké. Okay. Dan, dan wordt het bovenkamer te huur. Goed. Ja. Bovenkamer te huur heeft ge, gewonnen. Als omschrijving voor leeg hoofd. Verder uh, advies aan parachutisten heeft gewonnen bij uh, de. Uh, landgoed. Verder roze Marijn en Pink Floyd zijn allebei in de prijzen gevallen bij die, die kleurenserie. En een lusje bij, erbij en woef. Dat is de winnaar geworden van de omschrijving voor Vicky. Deze mensen kunnen dus allemaal een uh, leuke prijs uh, verwachten. Zij moeten dus zelf even mailen. Nou Die ene heeft dat al gedaan, maar die andere moet het ook allemaal even doen. En dan komt dat helemaal goed. Dankjewel uh, Jelmer Steenhuis. Het was een genoegen om hier uh, ja, met leuk. je te zijn. Zometeen uh, dan uh, kunt u nog luisteren naar Dit is de Nacht... En dat gaat over het, uh, gisteren werd het 15-jarige meisje uit Staphorst begraven dat uh, zich voor de trein had geworpen, omdat ze werd gepest. En uh, het onderwerp is dus uh, pesten. Maarten Dallenga, die praat er graag uh, zo meteen met u over. Ik ben ook wel eens bang. Net als jij. En jij. En ik. En ik. En ik. CRV.